Wij beginnen de zogar 164 op de pagina Kufjut T. dus Kufjut T. 119 en de regel 4. Maar ik zie wel nu dat jullie komen naar de les van je werk. En dan Geleidelijk aan denk ik dat wij moeten iets, weet ik niet, wat iets zo iets over iets dingen, over dingen hebben eerst, eerst van deze wereld, maar wel verbonden aan de kabalen, gebonden aan kabalen. En zo langzaam komen we tot, tot de zorg. Ja, dat het geleidelijk aan en niet direct dat, ik, dat we gaan ooit direct induiken in de zorg. Vinden jullie dat even bijkomen? Even chillen. Anders, huh? even chillen. Even chillen een <laughs> beetje. Dan, dan, uh, dan, hey, dan toe komen. Ja, en niet direct uh, daarin springen. Um, wij leven in een zeer merkwaardige tijd. Wat wij beleven dat overal horen we van de crisis, ja, de wereld financiële crisis is een zeer structurele iets. Het is niet alleen dat uh, zo'n feit, gewoon een, een concreet, concreet feit dat uh, een aantal Amerikaanse banken dan te, te zeg dat, te gretig wilden omgaan met het geld. En wilde dan, het is niet alleen dat. Het is structureel te zien, want als het zou het zo zijn dat het alleen Amerikanen, dus die Amerikaanse banken daar zoiets uh, so zou uitspoken, uit dan zou zo dat niet uh, wereldwijd een weerklank zo vinden. Dus het is wel structureel zit in elkaar zo. En het is geweldig om dat mee te maken. Je, want wie meemaakt aan de val, die zal ook opstaan. Dat is net wat wij leren nu met, met Habakkuk. Het is niet alleen het geval van Habakkuk wat de zoger ons vertelt. Ja, dat een geweldige iets wat wij zullen nog later, wat straks zullen we leren, wat, was, wat heeft hij verkregen door die die? En we, dan zullen we ook zien, kijk nou, die gebakoek die, die heeft dat meegemaakt. Dus de opstanding, eerst dood en daarna opstanding uit de doden. En terwijl, terwijl nog de Gmartikoen, de algemene, de algehele Gmartikoen heeft nog geen plaats gehad. En dat hoe geweldig, wat heeft deze man bereikt door deze. Door deze. Um, transformatie, door deze metamorfose. Dus, door het doodgaan, en opstaan, opstaan, daarna opstaan, uit de doden. Dat betekent, wat de Zoger ons vertelt, in het geval van, uh, het geval van Habakuk, is eigenlijk van toepassing voor, eigenlijk in het geestelijk werk van elke mens, ook elk verschijnsel. In de werkelijkheid eigenlijk op die manier functioneert. Ja, dat, en wij hoeven niet eigenlijk helemaal doodgaan, ik bedoel fysiek doodgaan, om eh, hogere, om, om bijzonder hogere traptreden in staat te zijn te bekleden en om ons en samen te laten voel, te vloeien met de schepper maar wel de elementen van dood betekent van binnen uh, jezelf in staat zijn, weten hoe, en toepassen dat wij van binnen onszelf in staat zijn om onszelf, laten we zeggen, 24 uur per dag, bestaat 24 uur in het, het maal. Om daar binnen die 24 uur in te plannen, of Maken, laten we zeggen, voor het er naar bed gaat. We hebben daar, daarmee al ge, een beetje uh, gespeeld, ja, met die vier, vier executies. Dat komt ook een beetje van, komt dichtbij wat wij, wat, bij, de, bij deze kwestie. Om in staat jezelf te stellen om dood te gaan, als het ware, als het ware. Geestelijk dood, dus van binnen jouw wens om te ontvangen, als het ware te doden. En daarna komen we weer tot, op, tot leven. Op. In elke situatie eigenlijk kan je dat zo, dat is, ik noem het misschien eens een simulatie. Simulatie van, een, van dood. Heb je? Dat is, net, dat is een geweldig, geeft een geweldig impuls daarna om te leven. Het is net als een mens zichzelf, yes, wat we zeggen, hongert, of uh, een dieet houdt of zo, so, en daarna, hoe wil de mens eten? Of de twee mensen elkaar dan een tijdje niet zien en dan, oh, wat een ontmoeting. Eh? Dat is de honger die men creëert. En dat is, de, dat is de, dan als de mens dan doodgaat, als het ware, simuliet, simulatie van doodgaan, gaan betekent de, de bijna absolute. Uh, gisaron, het? opbouwen tekort, waarbij het tekort wordt het absolute tekort, bijna absolute, waarom? Want de mens leeft nog, ja? dat wij, wij bewust, wij bewust uh, komen tot een toestand van doodgaan, ook Joshua heeft niets anders gedaan, Ik wilde ook laten zien dat, dat laat jezelf van binnen kruizigen. absoluut, dus Dat dus absolute negatie van jouw wens om te ontvangen voor jezelf. Je hoeft niet dood te gaan. Je hoeft niet daarvoor dood te gaan, begint? En daarna komt een geweldige impuls van beneden, dan gaat het borrelen van beneden komt het leven gaat in jou dan weer borrelen het leven dat jij kon daarvoor niet ervaren, want jij kon jezelf eerst niet overgeven in die mate, duidelijk overgeven jouw uh, ...jouw zelf, om jezelf van binnen, jouw wens om te ontvangen, schijn als het ware, uh, als simulatie, pas, om bewezen van simulatie, ja, simulatie, nabotsen, uh, te doden. Nou, dat is geweldig, niemand, niemand vraagt ons om, om ons leven op te overen, begrijp je, voor dit, voor dat... De mens is geboren om te leven. De schepper wil graag dat de mens leeft. De Torah is gegeven om in de Torah te leven. En niet in de Torah dood te gaan. Doodgaan betekent juist wat, ik, wat wij het over hebben. En nu, het is even een inleding. Wat wij, wat, tot de, voor dat we een beetje bijkomen van de buitenwereld. En deze tijd. In deze tijd wat we nu... Waar we nu in, in zitten, is de wereldcrisis. En dat is iets geweldigs. Dat is: um, iedere zal erdoor geraakt worden, zeer diep, grondig, omdat het oude, het oude gaat afsterven en het nieuwe, het is nu het, het, is nu het moment. En het nieuwe leven wordt ingeblazen. In ook de in de maatschappelijke verhouding. Dat is wat, wat we nu, waar wij nu leven in deze tijd. En dat is geweldig om die aan de, aan de rand van het dood en leven te leven. Ja? Want straks nieuw, nog eventjes, het is al erg van korte duur, want de tijd, de, de, uh, de afstanden tussen de verschillende uh, vernieuwingen worden steeds korter. Ja, dan vroeger was het nodig om bijvoorbeeld van feodalisme te komen tot, de, tot het kapitalisme. Het zou, dat was nodig vele honderden jaren. Hè. Daarna, dat, dat soort uh, segmenten van de ene en de andere. De ene wat afsterft en de andere wat in plaats daarvan komt. Uh, worden zeer snel, zeer kort. En wij zullen het beleven. Ik bedoel, deze generatie, we zullen zeer kort, zeer, zeer snel zullen we zien dat alles zal veranderen. Dus wat betekent veranderen? Net zoals we hebben dat geleerd. Wat we hebben we geleerd? Rechterlijn, linkerlijn, het Middenlijn. zo bestaat het ook hier. Eerst het communisme was ondergaan, ja. Het hele communisme gewoon uit elkaar was gevallen. Dat is één uiterste, waarbij men pretendeert dat alles is zo, so, alles voor iedereen is gelijk. In één nat, dat kan ook niet. Twee mensen, je ja, vindt nergens twee mensen die, die op elkaar, die hetzelfde zijn. En het uiterste en nu is de tijd gekomen na, na, na een littleen vijftien of zoiets vijftien, twintig jaar, komt nu het einde aan het Kapitalisme. En dat is leuk om dat te beleven. Eerst het kapitalisme gaat dood. En nu het... En nu, uh, et, so het communisme gaat dood. En nu het kapitalisme gaat dood. Het is geweldige tijd waarom. Al die ismen die komen van... Door de mensengeest. Die gaat dat allemaal probeert van de ware realiteit. weet je, Van de geïntegreerde... In, uh, realiteit, leven, dat het leven heet, heet. Zij proberen een stukje uh, af te hakken van de ware realiteit, weet je, en dat uh, doen voorstellen dat dat de realiteit is. Laten we geloven dat dat is de realiteit. Omdat men kan niet alles, alles overzien. Dat was het communisme. Ja, iets Goed, ze was daarin idee van, ja, ook ook iemand die uh, minder ja, bedeeld, is, min, minder, minder heeft, die Taliteit. moet het. is? Ah? Ja, of minder dit of minder dat, die moet het ook hebben. Dat is wel aan de ene kant is leuk, maar het is, aan, het, het, is uh, het heeft geen uh, bestendigheid. Ook het kapitalisme is, het de, is het de uit andere uiterste. Hij heeft absoluut geen leven, is niet levensvaardbaar, Absoluut niet. Wat er ja, nu gaat gebeuren, niets aan de hand, we hebben gezegd, Europa en Oost-Oost, Amerika en Oost-Europa, zijn twee Polen, hmm. met elkaar. Ja, en Europa, ik bedoel de West-Europa, zoals we dat noemen, Europa nu, is tussen hen, en en nu, zoals we dat vroeger hebben, we hebben daarvoor ook daarover gesproken, een beetje. En je ziet wel dat Europa nu, Europa nu komt op haar voeten, op haar echt, op haar voeten te staan. En zie als de eerste, je gaat in symbiose, symbiose uh, aan tussen dat socialistische ja, aanpak, dus controle van de overheden, et cetera. En Element met elementen van het kapitalisme. Ze noemen het wel het kapitalisme natuurlijk. Maar het is geen, zal geen kapitalisme meer zijn. En dat is dus, wij leven dus aan de rand van, dat geweldige, van deze geweldige ontwikkeling. En dat, dat zien we ook. Dat het, en dat is dan dan komt het de ware, dichter bij de ware realiteit zo so, Waarbij veel aandacht, veel meer aandacht zal geschonken worden aan een gewone Jan en allemaal. Dat men gaat zorgen over hem. Niet comedie spelen, maar veel zorg hebben voor een kleine man. En tegelijkertijd ook de, iemand die ondernemend is, iemand die, die, die kan wel zichzelf zoveel ontwikkelen als je maar wil, maar wel, er wordt dan wel controle van de staat, nodige controle, toezicht precies, is het absoluut nodig dat het, uh, het leven zal transparanter worden. Zoals okay. het nieuw is, is uh, 90% is in duisternis, en een beetje 10%, men laat het zien, maar 90% is duisternis. We hebben ook naar gelden, wat geld betreft, wat activiteiten betreft. Alles is verduisterd. En dan zal men wel, eh, onder andere als, als neveneffect daardoor, men zal wel dan daardoor ook in meer geneigd zijn om ook de belastingen te betalen. Want de belastingen, dan zou dan de staat erg. De staat zal. Nee, de staat zal. Even, ik zeg het alleen als tussendoor. De staat zal wel uh, uh, ook regulerende functie zal hebben. Dat is eventjes, um, even, om even bij te komen in deze gevoelige in de uh, dag van, van elke dag wat we horen. Um, financiële crisis, een financiële crisis, overal. Het is net als bij mij kwam vandaag een soort, een soort mop op. Dat heb ik zelf opgemaakt. Ik weet niet hoe dat kwam uit van mij. Uit mezelf. Ja, weet ik niet. Ik heb misschien een man op de date op, opstegen. En dan kwam er met een mop. Gewoon vanzelf. Kwam er met een mop. <laughs> <Huh? laughs> heb ik zelf. Ik <laughs> weet niet. Ik kan niet, niet zo. Maar goed. Dus Bram. Bram komt naar zijn werk. Met een gekronkelde broek en zijn, zijn baas ja ...gekreukelde... broek. gek broek. En zijn baas gek die gek zo gek naar hem gek gek gek gek zegt gek gek gek gek ...wat is er aan de hand met jou? ...en dan zegt hij... ...dan gek gek dan... ...ik deed ik radio... ...vanochtend deed ik deed radio aan... ...en... De financiële crisis, de financiële crisis. Ik deed hem uit. Ik zet de televisie aan. De financiële crisis, de financiële crisis. Oh. Ik ik, ik deed hem uit. Maar het streekijzer, is er duurder ik niet aan. het streken is er. Want wie weet hè, begrijp je dat het dat <laughs> <laughs> is in deze tijd. En nu gaan we weer terug naar de zoger. Met pagina Kuf Jut Het 119. De regel 4 van de tekst van de zoger. Oud Kuf Het 100. En 18, dus hij vertelde: hij heet het over um, de zoger, heet het over die Kabakoek. Op welke wezens in grote lijnen werd die um, tot leven, uh, tot opstanding gebracht uit de doden? Zijn lichaam, herinner je nog: zijn lichaam werd opgewekt tot leven. ...door die... ...Rio, door 216 letters... ...en zijn geest... ...zijn roer ...werd opgewekt door... Eh, ...door die... ...combinatie van die... ...72 namen... ...per drie letters... ...de heilige naam... ...en daarom heet die... ...Gabakuk... ...dus... ...twee ook Daarom heet het Habakkuk. is dus. De Gematria heeft ook de Gematria. 216. Dat is zijn essentie. De regel 4: otkuf Jut Het. ve'ihu Amar Hashem Shamati. Schmeech, jareiti, shamaner ma de gavelie die id imana, vijf mihagu, alma, we dechilna, vier, ot kuf jut het hunder acht. Nu ihu amaren hei, chabakuk zei. Hij zei in zijn profetie, Hashem, shamatisch mechah, Hashem, ik heb gehoord jouw uh, bericht, Jareti, en ik, fre, ik heb mij gevreesd. Shamana, wat betekent dat? De zoger gaat het ons uitleggen. Shamana Madehaveli, ik heb gehoord, wat was aan mij? De, it, uh, de it, imana dat ik proefde, vijf, Mihahu van die wereld, dus van die andere wereld, dus van de wereld die na de dood is. We hielden en ik schrok me vijf na shara, lemitava, rachamin, alnavshi, vamar, ashem pa de avadta zesli, Bakeref shamim, yagon, Hayehu. kmo Chayegu, kmo chayaf. Punt. Vijf. Nade punt. Shara lemenava, shara betekent, hij behoor lemenava te verzoeken rachamin. Barmhartigheid alnafshe over zijn nefes. maar en hij zei Hashem, Pa'alcha, dat zijn uit um, zijn profetie, uit zijn boek van Chabakuk. Een van de 24 uh, boeken van de Torah, van de Tanach. En dat is Chabakuk in de derde perek daar heb je het dan. Hashem, Pa'alcha, Hashem, jij hebt mij gemaakt. Of beter te zeggen, Hashem, Paalcha, jouw daad, beter te zeggen, ya Hashem, jouw daad, de avadeteli dat jij mij hebt gemaakt, zes, baker of shanim, te midden of binnen de jaren, yahon, Jahjehu, zullen zijn leven zijn zal zijn leven zijn. Kmo chayav zoals chayehu, kmo chayav. Dus zijn leven chayehu op de manier zoals chayehu geschreven is, is, uh, hij zegt kmo chayav net zoals chayave, het is hetzelfde, alleen verschillende manier van schrijven van uh, wat betekent chayehu of chayav is hetzelfde, betekent zal, zal zijn leven zijn. Punt. We mannen, die het kascher shanim De volgende pagina, de eerste reichel. Kadmani Jod. We holen mannen, en ieder die zich verbindt ver, bij verbind. non-shanim, kadmani met die fruchere jaren, zogenaamd so vroegere jaren, wat het is, zullen we leren, de eerste regel, de volgende pagina, kuf, kaf, 120, in het kashru be leven zal aan hem verbonden zijn. Punt. Bakeref shanim to dia, Leahu darga, bakker shanim. Wat betekent dus, bakker of shanim, te midden van de jaren? Hij zegt, tot die darga, het is <laughs> om kenbaar te maken aan die, aan die traptreider, de ba haien klal, die absoluut geen leven heeft. En nu gaan we. We het hulp. we induiken in de Hasulam, want anders alleen de zoger kan ons hier niets eh, niet eh, voldoende zijn niet duidelijk voor ons waar het over gaat. Dus we leren nu over die uit deze uit dat vers van Habakkuk... De zoger brengt ons uh, uh, dat fenomeen, vert vertelt ons wat er gebeurde nog in, met die Habakkuk en wat betekent dat hij zegt, ik heb gehoord uh, en ik, ik vre ging vrezen, wat betekent allemaal dat en welk niveau... Bereikte door zijn op, wederopstanding Habakkuk. Hasulam, dus de vorige pagina, Kuf Yud tet, 119. Hasulam, de rechterkolom, de regel 33. Eerst de vertaling. Kuf Yud Het ot, de referentie van Oot Kuf Yud Het 118. We Igo Amar Hashem en we Dubbele punt. We hu, en He. dus Habakkuk. Amar Zei en nu zijn citaat 34. Hashem Shamati is Ik heb gehoord Jouw bericht, jij reed en ik ging vrezen. Punt. Zou je roosen? de eerste reichel de linkerkolom zou jij li? miolam de avondje mierlam houden? twee niet dato. O mikodem, heb het Elisha een is de rechterkolom kolom de rechterkolom. De rechterkolom is de rechterkolom. De rechterkolom is de rechterkolom. De de regel 1, de linkerkolom. wat er geweest was aan mij. She dat ik geproefd had van, de, van, die, van die andere wereld. En asuam helpt ons verder. De heino, dat wil zeggen. Baet twee mitato in de tijd van zijn dood. Dus toen hij dood was. Omikodem zei hij jou tot Elisha. En alvorens Elisha hem tot opstanding uit de doden heeft opgewekt. Weer reed hij en ik schrok mij. יתחיל לבקש רחמים אל נפשו, ואמר, השם, פיר, פעלך שעשית לי, בקרב שנים יגיו חייו. כי פייב חייו פירושו כמו חייו. ...Hassalam verbindt en voegt een beetje wat woordjes tussenin... ...om de vertaling vloeiend te maken. Want de zogger is zeer beknopt. Uh, en niet altijd zie je dan die, die, ...door die laconieke taal... ...kan je niet, niet altijd... Dat is, ...hij helpt ons. Uh, drie. Het hele wakesh... ...wat de zogger dus vertelt ons. Het de wakesh dat hij... Habakuk, Bechon, Lewakesh, Rachamim, al Bechon, verzoeken Hashem om barmhartigheid over zijn nefes. Waar maar, en hij zei, Hashem in zijn boek, of in zijn profetie. Ashem, Fir, Paalcha, Yaudat, Shasitali, vat jay anmehem gedanaet. Bakerev shanim, temide van de, van de So we see what it is. Yigyu, dat dat Ashem wat is, wat het Ashem for him gedan? Dat is in die woorde van Ashem. Bakerev shanim, yigyu, ha that is wat Ashem gedanaet for him. Te midden, van het, te midden van jaren zal zullen zijn jaren zal zal, zal zijn leven zijn. Dat is wat hij had gedaan. Hashem heeft gezegd. Dus de midden van zijn jaren zal zijn, zijn leven zijn. Dus hij zal leven. Ki hmm. ha'yehu, want ha'yehu zijn leven vijf. Perushok, mo, gajaf, betekent zoals het woord gajave. Het is hetzelfde, alleen meer in de taal van de, van de Torah, zo is het, men schreef, schreef het op die manier, gayav. en normaal schrijven dan dan gajave, zonder, hij hey, dus, zo op die manier, punt, we halen me, Shemit Kasher, zes, pa'eilu, shanim, kadwaniot, shahen, sfirot, de atik, zeven. Mit Kashrim, boahahaim. Kijk nu goed wat hij ons vertelt, want het is wat waar wij ons mee bezighouden. Hoe wij ook, wat hij ons vertelt over. Dood en leven, dat we moeten weten dat het altijd verbonden met elkaar is. Het, het is niet uh, het een of een ander. Het goed opletten is altijd de verbondenheid met elkaar. Dood en leven zijn verbonden met elkaar. Niet één is goed en ander is slecht. Men kan, de ene kan niet zonder het ander. En dat is het, dat is het geheim. Let op wat je zegt. We gooien misje met kasherba, elushanim, kadmaniot en ieder die zich in verbinding stelt, verbindt zichzelf met deze vroegere jaren schoenim Wie zijn die vroegere jaren? Dat is in de taal van de zogar. sferot de atik. Die zijn sferot van de atik. Zeven. Mit kashrim boachaim? wordt het leven aan hem uh, verbonden, met hem verbonden. Dus wie zich verbindt, zie dat, wie zich verbindt met de sferot van de Atik, met, met, met, met, met, met hem, wordt dan het leefig verbonden. Zeven. Bakerev Shanim, Todia, ach хайну легаш пия хаим леота даргаше эйн ба хаим 9 шахим מלхуд де מלхуд ки то дия пирошотин ташпия זייв ба керф шаним то дия темны де zal aan jou kenbaar. Uh, worden. Zal dit te weten komen. Acht. Hainu. Lehashpia Dat wil zeggen. Wat betekent dat? Hij zegt. Dat wil zeggen. Lehashpia Om het leven te geven. Aan. Die traptreden een Bachaim die geen leven heeft. En hij helpt ons nu, negen, in zo'n cursief. Ja, hij zegt ons: welke traptrede is dat? Welke traptrede is die geen leven heeft? En bij ons precies hetzelfde. En wij hebben ook deze traptrede die geen leven heeft in onszelf. Dat is wat wij dood voelen in onszelf. Shehi malchut de goed. -mal Welke traptreden is malchut de Ki -mal Kito dia, want laat, uh, uh, aan jou laten weten, betekent taspia, aan jou te geven. Schoon, hij vertaalt, of wat betekent laten weten, hij zegt geven. De regel 11 E, De eindelijk. Shehair a, shelo. I, mihasman shavar. Twelve Ki sa shalem mikol sitrin. Velo lo dertin bo ata ir a. Ella Shahir, Ashelo, I, Mihazman, Firtin, avar. De Hainu, Mima, de Havelo, Ba'et, Sha Niftar, Fiftien, Mihaulam. Bijzonder, bijzonder belangrijk. Dat wij moeten zien, en moet je zien niet alleen nu, wat hij zegt, spreekt over. Nu, uh, Habakkuk, het is precies wat je zin voelt in jezelf, dat het gaat over jou, precies. Oké, okay, het is in het algemeen aspect, het is een gigantische ziel, et cetera, maar op dezelfde manier is het, gaat het met ons, ook op, op, in opleven uit de doden uh, bij ons. En nog iets over de ira, over de, over de vrees. Zeer belangrijk, hij vertelt over de vrees. Wat is dat voor vrees, die dus van Habakkuk? Berush. Shahir Ashelo dat zijn vrees, Imias Manshawar, let op, is van, de, van het verleden tijd. Dus die is nog van, de, van, de, van vroeger. Dus hij heeft deze vrees nog van vroeger. Goed opletten. Wat, wat het hij vertelt ons. Dat wij zullen zien wat betekent volmaakt zijn. Dat het niet sereniteit waarbij alleen maar, alleen maar uh, vogeltjes zingen, et cetera. Maar hij behoudt wel deze vrees. Let op. Dat is de vrees van, van vroeger. Twaalf. En nu leeft hij. Ja? Die Habakkuk. Dat is na zijn. Hij schrijft dat boek. Wanneer? Na zijn Opstanding, na zijn opstanding, over welk vrees kan, kan hij dan spreken, let op, dan zegt hij dat, dat deze vrees van hem is nog van de tijd van vroeger, 12. kijk Sasha Sachalem, want hij is volmaakt geworden, met Sitrin van alle kanten, nu na zijn op opstanding, hij is nu volmaakt geworden van alle kanten, dus eh uh, velosha jehet boata der tinira en en de en de frase heeft geen betrekking op hem heeft nu geen betrekking op hem in zijn huidige toestand Elas lashahir ashelo i maar dat zijn frase hij die als war is nog is van het verleden, van vroeger. De heinu dat wil zeggen, niemand havelo van dat van datgene wat was aan hem, Ba'et het niftar Meulam in de tijd toen hij uh, dood ging in deze wereld. Was die vrees. En die vrees, die ondanks het feit dat hij nu volmaakt is, behoudt deze vrees. En dat is erg bijzonder wat het is. Dus in de huidige toestand heeft hij geen vrees. Hij is volmaakt. Maar het is net of hij, als het ware, de littekens heeft van zijn verleden, dat de vrees is er wel. En dat is bijzonder iets wat, wat hij gaat ons nu uitleggen. Wat betekent deze phrase, wat hij zegt? Wat voor phrase is dat? En dat is geweldig wat hij nu ons vertelt. Dus probeer op absolute concentratie te houden, want dat slaat op elke situatie van ons. Vijftien. We zes shomer. Shamana. haveli Zestien. De eet Imana, Meahu, alma de Ainulachar, 17, pterato, om ik kodem, shechiao, to Elisha. We zegen, dat is 15, en dat is wat hij zegt, de zoger. Bij monden van Habakkuk. Shamana, ik heb gehoord. Maar de haveli, wat er mee, wat er aan mij was wat er was wat er dus wat ik wat er, wat er geweest was aan mij wat gebeurde aan mij Zestien, deit uh, deit imana dat ik proefde mijn alma van die andere wereld De heino dat wil zeggen lahar dat wil zeggen, na zijn overlijden, Wat hij proefde daar van die andere wereld, na zijn overleden. Na zijn overleden, let op in welke, binnen welk tijdsbestek. Na zijn overleden, maar voor, voorafgaand aan maar voorafgaand aan voordat Elisha hem heeft uh, tot opstanding gebracht. Dus in die periode heeft hij gehoord over die periode tot hij doodging, en dat maakte hem, uh, brakte, dat, dat maakte hem uh, bracht hem, bracht vreis in hem. Dus we zullen zien wat dit het, wat het betekent welke vrees Om Misham. Acht, <tis> mamshikh gamata ta, ir a, shetig elo, levchinat, 19. massach, lehalot man en nu vertelde ons wat is deze frase? Let op. En dan weten we, zullen we leren wat deze frase is, is, dat het opbouwen deze frase is. Let op. umisham en daar vandaan, dus van die ervaring van het voelen van het van het smaken van die vrees, ja, tussen zijn van die periode tussen zijn overleden en voor zijn opwekking uit de doden, daarvan dan trekt hij nu trekt hij nu ook die vrees, daarvan dan wat hij is nu volmaakt daarvan dan. Trekt, trekt hij nu de vrees, waarvoor, waarvoor let op, schet hier dat deze vrees zal voor hem zijn, uh, tot massag om man te doen opstegen. De vrees, trekt die nu van vroeger, van deze, van nu is hij volmaakt. Als iemand volmaakt is, we hebben geleerd, herinner je nog, we hebben geleerd, als iemand volmaakt is, kan die dan, oh, kan die dan man opstegen? Nee, hij kan geen man meer opstegen. Waarvoor? Man is tekort. Tekort, hij is volmaakt. Hij, heeft geen, hij kan geen man nu opstegen. En nu die, omdat hij die vrees nog heeft van de tijd toen hij dood ging, dood ging, betekent dat is de absolute tekort. Kan hij nu die vrees, die blijft bij hem niet verdwijnt in het geestelijke, ja of niet? Hij is nu volmaakt, maar die vrees van vroeger zit in hem. Oké, okay, het is bedekt, of zeker natuurlijk. Het speelt nu geen rol, maar wil hij verder gaan, kan hij dan aanspraak uh, doen op die vrees van vroeger. En die vrees, frase is altijd beperking. Vrees is altijd een soort massage, een soort. Um, Begrenzing, niet beperking, begrenzing, het is massag, vrees, ja of niet, als liefde, kent geen vrees, en vrees betekent dat is een soort zekere begrenzing, ah, en als er begrenzing is, betekent dat men kan, dat het dan een soort massag is, de kracht, weerhoudende kracht, en als het massag is, kan men altijd een maand doen opstegen, dat is wat hij, in, in die, die zin is bijvoorbeeld, als we dat te vertalen naar deze wereld bijvoorbeeld, dat uh, wie heeft voordeel, wie heeft meer kwaliteit en et cetera. Degene die bijvoorbeeld op een buurs werkt, ja, op een buurs werkt en die alleen maar leeft in de tijd of werkte zoveel jaren alleen in de tijd van, van uh, opsteken, ja, van het opstegen van de aandelenkoersen. Alleen maar, alleen maar vooruit gaan, etc. Dat heeft u meegemaakt. Of iemand die dan al zes of zeven recessies heeft meegemaakt. Natuurlijk heeft het of iemand die dan zijn zaak opbouwt, zijn business of carrière en die heeft zoveel zoveel uh, ook misstappen of zogenaamde misstappen, dat zoveel ervaring heeft in zoveel uh, slechte perioden, als het ware, zogenaamd slechte perioden, dat lijkt wel dat het slecht was voor hem, etc. Natuurlijk dat de mens die, die dat soort slechte, als het ware, periodes meemaakt dat die sterker wordt, krachtiger wordt. En later, wanneer die dan volmaaktheid verkrijgt, of een zekere soort van vorm maar van de volmaaktheid, dan is hij bestendiger, veel meer bestendiger in, uh, dan iemand die, die vallen, ja, die beursvallen of wat dan ook, niet had meegemaakt of nauwelijks heeft meegemaakt. Daarom ook, men zegt ook als iemand bijvoorbeeld een, uh, uh, een breekt, zijn, breekt zijn arm of, ja, bijvoorbeeld... ...en men gaat het aanhechten, zijn arm, dan wordt de, de hechting, dus de, de, de, de, de arm, dat, dat stukje wat, wat aangehecht was, wordt nog krachtiger verbonden dan voordien. Je? Zo is het ook bij de mens, dus de mens moet niet vluchten, daarom moet de mens moet niet vluchten van de moeilijke, mo moeilijke beslissingen, moeilijke tijden, welke moeilijke tijd is een geweldige tijd... Want dat geeft de, de, de, geeft de, de, de era dat die vrees die, die waarover we het hebben. Dat is een goede vrees die dan de volgende keer de mens al behoed is. Heeft er uh, gele, een lering gehad gehaald daarover. Dus het is een geweldige zaak. Dat is wat wij zien ook in, in Elisha. Dat hij in Elisha het is in het geval van Elisha en Habakkuk... dat Habakkuk nu um, in zijn volmaakte toestand... kan nog van zijn vrees als het ware gebruik maken. Die vrees van vroeger toen hij doodging... dient hem nu nog tot, tot massag... De, van de, de vrees van toen, toen hij doodging... en voordat hij opgewekt werd tot het leven... Dat werd, dat was het absolute tekort. Ja, absolute tekort, want hij verloor zijn leven. Dus zijn lichamelijke, zijn lichamelijke bewustzijn, zijn gehechtheid aan zijn lichaam was helemaal uh, tot nul gebracht. Was gebracht door, door zijn dood. En die vrees, dat niets verdwijnt in het geestelijke. Oké, okay, later... Elisa heeft hem weer tot leven gebracht. Maar denk niet dat het, dat de toestand van dood die hij ervoer zijn ziel ver, ver, ver, verliet zijn lichaam. Ja, veel. dus maar hij ervoer deze dood dat het dat het uh, dat het weg is. Dat het niet meer, dat het niets verdwijnt nog een keer in het geestelijk. Dat is geweldig. Dus daarom ook, zoals we hebben nog ook gesproken over deze crisis waar wij nu leven, is ook precies hetzelfde. Men zal nu, de hele wereldgemeenschap zal nu uitkomen uit deze crisis, vernieuwd. Uh, de hele wereld zal vernieuwd komen en vernieuwd en met vele... Ervaringen met veel vrees, nodige constructieve vrees. Want men zal niet meer zo, uh, zo rare dingen doen. Omdat men heeft al de smaak van die dood, van die financiële dood, heeft men al ervaren. En dat is dan dat alles gaat nu, zal niet meer zo zijn. Het is totaal ander leven zal zijn. Absoluut, het is binnen zeer, zeer korte tijd, want dan heb je niet meer de tijd nodig. Dan heb je het precies. Maar dan gebruik maken van die vrees. Daar gaat het om. Iedereen wordt het De vrees, dat is die vrees, die goede vrees. Phrase. Phrase vrees betekent dus de beperking. Dat je de beperking kent. Ken je de beperking, kan je dan verder gaan. Op basis van de beperking, op de achtergrond van beperkingen, de, alleen maar op, achter, op de achtergrond van beperkingen, van vrees en de aan, aan, aan, aan, aan elkaar op, ophopingen van verschillende krachten van de vrees kan men tot volmaaktheid komen. Anders niet. Dat is rechts en links, rechter en linker. 19. 19 29. punt we 29. 29. 29. 29. 29. rachamin 29. 29. De 29. 29. 29. 29. 29. shavar 29. 29. 29. lehalot man 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. Let we zegen, dat is wat de zoger zegt, Shara Lemetavi Dat hij, Habakkuk, begon Hashem te verzoeken om barmhartigheid over zijn neefjes. Wij weten dat verzoeken om barmhartigheid betekent gebed. Dat betekent man. Dus hij begon man, uh, eigenlijk man. Opste, doen opstegen en al daardoor, al komt alleen maar groei, de hainu dat wil zeggen, 20, dat wil zeggen, bakoa ha'ira, krachtens deze vrees, miasman van de tijd van de vroeger, van de vroeger, dus die, die vroegere vrees, krachtens deze vroegere vrees, of door de kracht van deze vroegere, ehm, begon hij man doen opstijgen. Shugosot bakashat dat dat is uh, uh, dat dat is het uh, geheim van het verzoeken van uh, verzoeken om barmhartigheid over zichzelf. De regel 23. Dus dat, deze element, dat, dat element, vrees, goed nu even in jezelf uh, even fixeren. Wat betekent deze vrees? Van alle slechtheid? dus eigenlijk van el, elke toestand van vroeger. Nee, zelfs niet weet dat je denkt dat dit niet constructief was. Dat jij zondigde. Daarin en daar en andere hier en daar en van allerlei andere dingen. Jij moet weten dat, daar, dat jij nu eruit bent uit die toestand. Maar de vrees zit. En dat is een goede vrees. Dat is de vrees, begrijp je, die, de vrees die jou nu uh, in staat stelt om vooruit te gaan. Dat maakt, brengt. F, f, eh, dat daardoor kan je maanden op, opstegen. Omdat op de achtergrond van al die, wat er geweest was, niet de, zo, de zonden zelf, maar de littekens, als het ware, die zij achtergelaten hadden in jouw innerlijk. Daar, dat is, moet je zien dat het goed is. Het goed is betekent, als, wanneer jij gaat, jezelf nu Goed, le goed leven. Dat, ja, dat het, dat, dan zie je dat het wel goed is. Goed is. En goed geweest was. En goed is. Ik kan het niet goed, goed praten. jou als zonden. Behoud, uh, behoud, maar, uh, niet maar wel. Het resultaat daarvan. Dat jij eruit bent gekomen. En al dat wat in het verleden geweest was. Is constructief nieuw. Constructieve vrees uh, is da dat eigenlijk uh, wat je nieuw bent, is eigenlijk te danken ook aan al die toestanden van vrees van vroeger. 23. Ja, want jij leeft nu, ja of niet? Iedereen van jullie, iedereen leeft. Terwijl ...in het verleden... ...heb je ook, wie iedereen van ons... Uh, ...bezonder gedaan, denk dingen gedaan... Die, ...waardoor we het leven eigenlijk... ...stelden op een spel. Ja of niet? Iedereen heeft het. Geen wens... Uh, ...wie dat niet heeft, die zit hier... Het niet meer. Ik bedoel, als je dat... Iedereen, ...iedereen heeft... ...zijn leven op het spel gezet... ...ja, door dingen te doen... ...die... die, die, die, die ...het leven ontnemen... Maar jij leeft nu. Dus het is al, dan moet je dat al als zien, als wonder wat, wat er is, aan jou gebeur, dat aan jou gebeurt. Dus, op die manier kunnen wij ook constructief zelf ons, ja, ons opleven tot leven. 23. Ja.